Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na uur nog even een six-pack bier of fles tequila kopen... is er in Utrecht misschien niet meer bij binnenkort. De stad praat met ondernemers om te kijken of die na tien uur s'avonds... willen stoppen met de verkoop van alcohol. Door de nieuwe coronamaatregelen moeten kroegen en restaurants... al eerder hun deuren sluiten. In Utrecht gingen cafébezoekers daardoor massaal door naar de supermarkt... om nog wat drank in te slaan. Er ontstonden lange rijen. Anderhalve meter afstand houden was er niet meer bij... Een van de supermarkten ging in overleg met handhavers eerder dicht. Er liggen nu 810 patiënten met corona in het ziekenhuis. Het zijn er 69 meer dan gisteren, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum. 163 mensen zijn er zo slecht aan toe dat ze op de IC liggen. En ook zijn er weer meer nieuwe besmettingen bijgekomen. 4.007 in de afgelopen 24 uur. Ajax heeft voor het eerst dit seizoen verloren. Tegen Groningen begonnen de Amsterdammers de wedstrijd nogal gemakzuchtig, zegt onze commentator Chris Wobbe. Langzaam in de opbouw, langzaam in dat balbezit. En dat bracht Groningen nauwelijks in de problemen. Tweede helft heb ik toch wel het idee dat de Amsterdammers er echt alles aan doen. Maar het komt er gewoon niet uit. Bij Groningen lukte dat één keer wel. Het werd dus 1-0. En veel sportclubs hadden gisteren hun eerste wedstrijddag met de nieuwe coronamaatregelen. De kantines blijven dicht en er mogen ook geen toeschouwers meer langs de velden staan. Ook geen ouders dus, al proberen sommigen met een smoesje alsnog bij het veld te komen, zegt deze vrijwilligster. Er was een team met elf coaches, dus ja, dat is wel een beetje dubieus natuurlijk. En, die wilden allemaal het veld op. Ja, precies, die wilden allemaal mee en dat mocht natuurlijk niet. En er was iemand die kwam opeens een team masseren, wat wij niet wisten. Dat is wel van, oké, okay, die smoes die kenden we nog niet. Maar de kinderen zelf vonden het niet zo'n probleem. Nou, een beetje raar. Want normaal word je wel gewoon gecoacht en aangemoedigd door je ouders bijvoorbeeld. En dan nu niet. Ik vond het niet heel erg. Wel een beetje ongezellig, maar ja, voor de rest vond ik geen probleem. En het weer nog op steeds meer plekken zijn er opklaringen. En breekt de zon af en toe door bij een graad of 15. Morgen opnieuw veel grijs en buien. Smiddags mogelijk ook met onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Frieze van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen Afrit Egmond en Knop in Kooijmeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is zondagmiddag, doe eens gek! We uh, beginnen uh, uur twee uh, lekker uh, met deze van uh, Dionne Warwick. En The Heartbreaker, heerlijk. Hè? Lekker meegezongen, Albertjan. Ja, dit is. Uh, Je ja. zegt uh, goud van oud, hè? Goud van oud. Goud van oud. Kan nog ouder, maar. Dit is, ja, dit, dit, is, dit, ja. Dit, dit is oud genoeg. Dit is pe perfect. Heel, heerlijke plaat van uh, Dionne Warwick. Uur twee van Zandvoort op zondag. Wat gaan we daarin allemaal uh, doen? Nou ja, we zitten natuurlijk uh, in oktober. En dat is uh, het uh, thema maand van Zandvoort Goes Wild. En uh, daar gaan we natuurlijk even bij stilstaan. Wat er allemaal te doen is uh, in deze maand uh, de, in het kader van Zandvoort Goes Wild. Uiteraard hebben we straks uh, ook de... Uh, de tussenstanden van de, de voetbal-eredivisie uh, van de wedstrijden die uh, vandaag uh, verspeeld zijn. Nou, de eerste verrassing is er al. Ja, ja, SNS, ja, ja, ja. ajax 1-0. Ik denk dat nou. de Amsterdammers daar niet blij mee zijn, uh, Obbertjan. Nee, en dan straks terug in de bus, 2,5 uur. <laughs> dus, uh, Wat een ramp. Ja, die zijn niet echt, uh, echt blij. Uh, ik ben erg benieuwd naar de, de, de flitsen vanavond. Goed, dat is dus even uh, voetbal-eredivisie. Verder hebben we natuurlijk, is het volgende week ook weer een spannende week uh, uh, in het gemeentehuis. Daar staan we ook even bij stil. Er komt dinsdag weer een commissievergadering aan. En ze hebben al de, de, de, de woensdag, uh, aanstaande woensdag alvast gereserveerd. Voor, mochten, mochten ze het niet redden. Dus ik hoop voor de burgemeester dat er veel hamerstukken bij zijn. Goed, uh, ik zou zeggen genoeg reden om, uh, zeker met deze muziek uh, Rob... Uh, om het komende jaar te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Maar je weet natuurlijk helemaal niet of we zo doorgaan, uh, Albert-Jan. <laughs> nou... Je weet niet wat ik nou klaar heb staan. Dus, uh... Nee, ik ben erg benieuwd. Oké, okay, nou, ik gooi me gewoon in en dan hoor je het vanzelf. Ken je deze nog? Elton John. like just like ice. And Shines from you, you wind up like the rig you hide. You make me feel so good, love. I wanna say you make me feel alright. You come to walk down my street, Why'd you come to my house. You knock upon my door, and then you come to my room, and you make me feel alright. Een geweldige gauwe oude op de zondagmiddag bij CFM. Even speciaal voor Van Kessel gedraaid, Patrick Van Kessel. Want ik weet dat hij met zijn band diverse keren gespeeld heeft. De single van Dam en Van Morrison en Gloria. Ja, je kijkt een beetje wild uit je ogen. Hoe komt dat, Albert-Jan? Nou ja, in oktober is een wild maand. Oh, vandaag. En ook Zandvoort uh, wordt wild. Want traditiegetrouw staat deze maand weer geheel in het teken van Zandvoort Goes Wild. Het zomerseizoen wordt afgesloten en het najaar begroet... met onder meer bijzondere borrelstrijd van de herten... eh, uh, bronstijd van de herten. Reden om allerlei leuke activiteiten aan te bieden in het wildthema. Helaas wel in een kleinere vorm door alle corona-ontwikkelingen... want alle activiteiten voldoen netjes aan de regels. Er is gelukkig nog genoeg leuks uh, te doen. De thema maand wordt afgetrapt met Body Goes Wild. En dat was uh, gisteren. En uh, dat is gisteren had Body Beach, een, een, een naturel strand, een, een, een unieke een dagvullend programma. Dat gisteren om drie uur een wandeling van twee uur door de Amsterdamse waterleiding duinen. Onder leiding van natuurgids Ruud van Doorn. Vervolgens viergangen, vierganger, het menu en later in de avond een plekje in de buitenbios voor de film Into the Wild. Bij slecht weer kan er dan ook nog de, uh, een week worden verplaatst. Op zondag is er een safari-tocht met een gids door de Amsterdamse waterleiding duinen. Naast de losse activiteiten op bepaalde data zijn er ook leuke dingen die je de hele maand oktober kunt doen. Op het Badhuisplein loop je langs een gratis foto-expositie om de mooiste foto's in het thema Wild in Zandvoort te bewonderen. Bij Strandpaviljoen Vogels in Brussel in Strandpaviljoen Telassa en Café Het Wapen van Zandvoort... geniet je de hele maand oktober van heerlijke wildmenu's. Geheel weersafhankelijk, maar spectaculair zijn natuurlijk de kitesurflessen van Pet Sports en de Spot Sleep in the Wild... is een speciaal arrangement dat Boulevard nummertje 5 aanbiedt... en vanaf 12 oktober keert het EKS landscultuur zoals gezegd ook weer terug. Dit jaar geheel in het teken van de Zandvoort Goes Wild. De eerste dagen kun je de kunstenaars live aan het werk zien... waarna de kunstobjecten nog maanden blijven staan om te bewonderen. En in, in ieder geval uh, wil je meer informatie en kijken wat voor uh, activiteiten er zijn... dan verwijs ik u even naar de website van zandvoortgolfwild.nl zandvoortgoeswild.nl Ik wens u een prettige en wilde maand. Een wilde maand. Nou, genoeg te doen dus uh, hier in Zandvoort. 12 november zou die uiteindelijk uh, toch uh, uitkomen, de nieuwe James Bond-film uh, Albert-Jan. Ja? Maar ik kreeg net het uh, bericht dat hij wederom uh, uitgesteld is uh, naar 2021. En dat uiteraard vanwege uh, COVID-19. We gaan wel draaien. De themamuziek daarvan van uh, Billy Eiders. Hier is uh, No Time To Die. nog even opwachten, de nieuwe James Bond film No Time To Die. Maar je hoort wel de thema muziek daarvan, No Time To Die inderdaad, van Billie Eilish. En hier is een verzoekplaat Hello Ready en You're My World. You're my world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 in mind Het wordt gedraaid op de Stanfordse Radio hoor. Heel lang geleden alweer, begin eh, 19, of jaren 90. In Bij nacht en ontij, een programma wat we elke dag hadden tussen 10 en 12 uur. Je hell Helen Ready en You're My World. We gaan eens even kijken naar uh, de tussenstanden in de eredivisie. divisie. We beginnen toch nog even <coughs> tegen uh, die wedstrijd die vanmiddag om half 1 uh, gespeeld ja, is. Ja, het moet het verhaal wel compleet houden. Ja, halen. dan hebben we het over FC Groningen tegen Ajax. Subliem gedaan van FC Groningen. Het is 1-0 geworden tegen inderdaad Ajax. Ja, Groningen uit is altijd lastig. Ja, ja, ja, ja. Noem het maar zo. Dan gaan we naar de, tussenstanden, naar de tussenstand tussen Willem II en Feyenoord. Feyenoord kwam vrij snel op 1-0, maar de ruststand is inmiddels 1-1. En dan gaan we naar de andere wedstrijd die om half drie vanmiddag gestart is. Eveneens in de rust uiteraard. Sparta-Rotterdam tegen AZ. Gaat goed met de Alkmaarders, want het staat 0 tegen 4. En tot slot de klapper van de dag. Kwart voor vijf. PSV ontvangt thuis uh, Fortuna Sittard. Fortuna Sittard uitstelt dit sterke. Ja, is het ja, zo? Ja, nee, klopt. Ik ben erg benieuwd. Kwart voor vijf. PSV, Fortuna Sittard. Oké, okay, je weet het nooit. Hè? We vorige week hadden we al een punt, uh, twee punten laten liggen. Dus ja, uh, ja, nou ja, Nu was Ajax even aan de beurt, denk ik. Dus het moet gewoon winst worden straks om uh, kwart voor vijf. Deze Midloff, samen met uh, Ellen Foley, die hebben heel veel uh, hits gescoord. Dit was een hele bekende. Natuurlijk heb je ook nog uh, die andere Paradise uh, bij de Dashboard Lights. Ook dat is een uh, top 2000 hits, uiteraard. Hè? Uh, we gaan eens even kijken naar de regels uh, die uh, vorige week ingegaan zijn... rondom uh, corona of in, in verband met corona. Ja, en uh, gisteren hadden we het uh, uit e eerste hand. Uh, toen hadden we namelijk Ron Brouwer van Lowen en Hardy aan de telefoon. En wat de, wat de nieuwe regels voor hem betekenden. Maar de regels uh, zijn natuurlijk van een breder strekking. Dus uh, hoe, hoe is de situatie over het algemeen in de Zandvoortse horeca? De nieuwe maatregelen die de regering afgelopen maandagavond bekend maakte... hebben het opnieuw grote impact op de Zandvoortse samenleving. Vooral de horeca, nog steeds de grootste beroepsgroep van Zandvoort... moet weer een behoorlijke veer laten. Met name de natte horeca wordt opnieuw zwaar getroffen. De regering besliste dat de sluitingstijden voor zeker drie weken zullen worden vervroegd van 10 uur, uur, eh, uur tot 10 uur. Tot 9 uur mogen de laatste gasten binnengelaten worden en om 10 uur moet het establishment leeg en gesloten zijn. En na die drie eh, weken zal de situatie geëvalueerd worden. Marcel Buscher, vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland in Zandvoort en eigenaar van lunchbroen Rabbel reageert... Voor deze dagzaak zijn uh, niet eens alle maatregelen van toepassing, zoals de sluitingstijd. En voor restaurants en vooral de cafés is dit natuurlijk uiteraard een ramp. De Zandvoortse horeca heeft een bijzonder zwaar jaar tot nu toe, met name de uh, recente Code Rood van Duitsland en België als meest recente dieptepunt. Busger al dus, nu besef je pas hoeveel buitenlandse toeristen er normaal gesproken zouden zijn in Zandvoort. Met de nieuwe maatregelen zal het opnieuw moeilijk worden uh, om die zaak te continueren. Buscher hoopt dat deze drie weken een positief resultaat laten zien... zodat de maatregelen snel kunnen worden afgeschaald. Terug naar 30 gasten op anderhalve meter binnen. Dat is toevallig het maximale aantal dat wij op anderhalve meter maximaal kunnen ontvangen in de zaak. Let wel, in een normale situatie zijn dat 75 gasten. Dus je begrijpt vast wel wat voor impact dat heeft op onze bedrijfsvoering. Niet alleen de horeca is zwaar getroffen, ook de sportclubs in Zandvoort zullen de gevolgen gaan voelen. Vooral de clubs met hun eigen kantine komen in zwaar weer, want alle sportkantines moeten gesloten blijven. Ook mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Voorzitter Jan van der Leden van de SP Zandvoort daarover. Voor de club is het natuurlijk zeer slecht. Als wij de kantineinkomsten moeten gaan missen, kan dat zeer serieuze financiële gevolgen hebben. Deze inkomsten vormen een groot aandeel op onze begroting. Ook voor de spelende leden is het niet best. Voor de overgrote deel van de leden is de derde helft namelijk een belangrijk sociaal onderdeel van de sporten. En als het langer duurt, wat te denken van de sponsoren die hun borden langs de velden hebben staan. Dus laten we hopen dat het bij die drie weken blijft. Van der Leden wijst ook naar de vrijwilligers en het bestuur... die al maanden bezig zijn om via protocol coronaproef te kunnen opereren. We hebben maanden hard gewerkt om alles coronaproef te organiseren... Dit is een harde klap, maar al, al, naar al onze harde werkende bestuursleden en vrijwilligers toe al dus de prezes. Dinsdagochtend gingen in, Nederland in, in het land al stemmen op om de amateurcompetitie drie weken stil te leggen. Voor zover lijkt het voorlopig nog niet te komen. Wordt vervolgd. Dankjewel Albert Jan. We gaan nog even terug naar vorige week maandag. Vanaf morgen, dinsdag 29 september, 6 uur s avonds, gelden landelijk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 Ja, het is echt uh, Nederlands hoor. Van den Burg, hoorde je. Je weet al, die uh, beste meneer van de Burning Hearts. En dit was een andere lekkere single van hem. Je hoorde de Different Worlds. En dit is ook een Nederlandse band. Raccoon en de echte fans. Waar je van hield Is niks meer om op te vertrouwen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 Leren kan Een mooie nieuwe single, hè? deze nieuwe Raccoon en de echte vent. Wil je trouwens ook een uh, verzoekplaat uh, aanvragen, dat kan hè. We zijn helemaal met de, met de tijd meegegaan, Albert-Jan. Want je kan Whatsappen naar de studio, gewoon op het uh, vaste nummer 023-57-30393. 57-30393, kan jij uh, jouw berichten uh, sturen naar de studio van uh, CFM. Volweg 10a en dan uh, zie ik ze hier op het scherm en dan kunnen we daar aandacht aan besteden. Dus heb je wat te melden en laat het ons weten. WhatsApp 5730393. Gaan wij eens even kijken naar uh, de tussenstander van de eerdere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. En we hebben allereerst Willem II thuis tegen Feyenoord. Feyenoord heeft gescoord en leidt momenteel met 2 tegen 1. En Sparta thuis tegen AZ. Nou, dat is een, uh, een Golenfestival festival geworden voor AZ. Tussenstand momenteel 0 tegen 4. AZ leidt met 4-0. En natuurlijk kwart voor vijf, ja, dan is PSV aan de beurt thuis tegen Fortuna Sittard. Oké, okay, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat worden. Jij zegt Fortuna Sittard uh, is altijd lastig. Ja, die winnen ook wel. Oké, okay, nou ja, we weten het uh, vanavond, Albert uh,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 memories yeah. and the memories bring De single Memories. We gaan het beleven, Albert Jan, tijdens de Beleefweek. Klopt, Beleefweek bij Jarig Nationaal Park Zuid-Kemmerland. Nationaal Park Zuid-Kemmerland bestaat ook dit jaar 25 jaar. Om dat te vieren wordt er iets nieuws geïntroduceerd, de zogenaamde Beleefweek. Ondanks de vele coronamaatregelen is het nog goed mogelijk om zonder al te veel beperkingen de natuur in te trekken. Tijdens de Beleefweek organiseren de gastheren van het NPZK... ...Nationaal Park zuid kennemerland ...samen met het Nationaal Park bijzondere activiteiten voor jong en oud. Denk aan wandelingen bij zonsopkomst... ...een ontdekkingstocht bij de ruïne van Brederode... ...een wandeling langs het oude Vissersvrouwenpad met de boswachter... ...een culturele wandeling in wandelpark Caprera... ...en nog veel en veel meer... Het doel van de beleefweek is om samen met de gastheren bezoekers te laten ervaren wat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zo bijzonder maakt en ze te inspireren ook eens een andere plek in het park te bezoeken. Kijk daarvoor op www.np-zuidkennemerland.nl/beleefweek. np-zuidkennemerland.nl/beleefweek voor alle activiteiten en meld je aan om zeker te zijn van een plekje. Oké, okay, dankjewel uh, voor uh, dit uh, bericht. De beleefdheid dus van het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En hier is 5 star. de bekendste plaat van deze band, 5 uh, star uit de jaren 80. Nog wel een leuk zingelte, let me be the one. Dat allemaal bij uh, Zandvoort op zondag. Zandvoort nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Blijf dat ook doen, hè? want dit programma is onder meer tot aan 5 uur. En daarna nog veel meer andere interessante programma's. Ook de komende 5 jaar natuurlijk weer uh, je eigen lokale radio. Zo is het toch, Albert-Jan? Klopt. Want uh, aanstaande dinsdag uh, uh, is het weer zover. Het is wel drukke tijden voor de, de, de gemeenteraad en de ja, colleges. En ja, ze hebben het druk mee. Want, uh, want je hebt de, de, hoe heet het, de, de najaarsnota was al een, een, een, een, een dat was zeker geen hamerstuk en uh, er waren natuurlijk uh, diverse andere dingen uh, tot laat in de nacht... en zelfs de dag daarna moesten vergaderd worden. Volgens mij drie keer of zo. Oh, is ja. zelfs. En uh, wellicht ook uh, aanstaande dinsdag en woensdag. Want er staat weer een pittige agenda... voor de commissievergadering van volgende week dinsdag... Uh, op ons te wachten. De raadscommissievergadering van aanstaande dinsdag... heeft voor de agendacommissie weer een behoorlijke agenda gekregen. Nog net niet zoveel als de eerste vergadering... Uh, met van het nog maar prille politieke jaar. Maar toch om een niet uit... Het, uh, toch één om niet uit te vlakken. Want twee weken geleden had de commissie maar liefst drie avonden nodig... om de ellenlange lijst van besprekingen te bespreekstukken af te werken. Het waren veel zwaarwegende onderwerpen die toen besproken moesten worden. Want er was over een flink aantal zaken geen consensus... waardoor de zware onderwerpen als bespreekstuk naar de raadsvergaderingen gingen... die op zijn beurt ook meer dan één avond nodig had... Meer uh, over deze tweede avond, uh, dat, uh, dat, uh, wordt, uh, uh, dat staat in de Zandvoortse Courant. Maar voor de vergadering van de Raadcommissie van komende dinsdag wordt van de leden een paar keer gevraagd om een gla uh, glazen bol te raadplegen. Onderwerpen als het vaststellen van het miljardplan SRO 2021-2030, het meerjarenperspectief grondexploitaties 2020 en de programmabegroting 2021-2025 spelen zich allemaal af in de toekomst. Maar verder, luisteraars, zal er gesproken worden... over de toewijzing van een licentie voor de lokale omroep ZFM... zendperiode 2020-2025... en komt de wijziging huisvestingsverordening zuid kennemerland Eemond aan bod... en moet er een opgavenotitie omgevingsvisie vastgesteld worden. Een mond vol. Voor deze vergadering is alvast een reservedatum gereserveerd in de agenda... zodat eventueel op woensdagavond de vergadering kan worden voortgezet. Nou, dat kan natuurlijk niet liggen aan het uh, toewijzen van de licentie van uh, de lokale omroep ZFM voor de zendperiode 2020-2025. Want dat is gewoon een hamerstuk. Ja, en we zijn er al 30 jaar. En we zijn er al 30 niet jaar. Niet van niks dus, natuurlijk. Dus aan ons zal het, zal het uitlopen van de vergadering... Uh, van ons zal het niet de oorzaak zijn. Nou, wil je de vergadering uh, volgen? Dat kan via zandvoort.nl. En dan kan je ook uh, gewoon meekijken tijdens die vergadering. We gaan op naar het nieuws weer van 4 uh, uur... Ja, daarna zijn Overton en ik er nog één uur lang met Zandvoort op zondag. Een hele goede middag. 6.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.